3 uur. Het NOS Journaal. Liselotte Thomaset. De advocaat die gisteren in Nieuwsuur zijn cliënt verdedigde in de zaak van de omgekomen grensrechter Richard Nieuwenhuizen wordt bedreigd. Op het kantoor van advocaat Roos zijn meer dan 50 bedreigingen binnengekomen via Twitter, e-mail en telefoon. Roos is de advocaat van een van de zeven verdachten... van de dodelijke mishandeling van de grensrechter. De advocaat vindt dat de jongen vrij moet komen... maar hij zei ook dat de grensrechter de situatie zelf een beetje heeft opgezocht. Advocaat Roos over de ooggetuigenverklaringen die volgens hem zijn afgelegd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 Het Huygens College in Amsterdam heeft vanaf volgende week permanent een politieagent op school. Aanleiding is een incident waarbij een buurtbewoner bedreigd en mishandeld zou zijn door leerlingen van de school. De Amsterdamse wethouder Hilhorst eiste actie van de school nadat hij een brief over het incident had gekregen van de buurtbewoner. Na een gesprek tussen het Huygens College, de politie en de gemeente is besloten om een permanent veiligheidsteam op te richten. De school was onlangs ook in het nieuws omdat enkele leerlingen betrokken waren bij de dood van grensrechter Nieuwenhuizen... en omdat medeleerlingen hun solidariteit met de verdachten betuigden. Steven Spielbergs film over de Amerikaanse president Lincoln is dit jaar de grote kanshebber bij de Oscars. De film werd twaalf keer genomineerd, onder andere voor Beste Film, Beste Regie en Beste Acteur... en voor hoofdrolspeler Daniel Day-Lewis. Life of Pi sleepte elf nominaties in de wacht. De film van Ang Lee over een jongen die schipbreuk leidt met een tijger... maakt onder meer kans op beste regie en beste film. De Luxemburgse premier Juncker verwacht dat minister Dijsselbloem van Financiën... hem opvolgt als voorzitter van de Eurogroep. Tijdens een vergadering in het Europees Parlement zei Juncker... dat hij waarschijnlijk in een Benelux-taal met zijn opvolger zal spreken. In Brussel gaat vrijwel iedereen ervan uit dat de PvdA... de nieuwe voorzitter van de Eurogroep wordt... In de eurogroep zitten de 17 ministers van Financiën van de Eurolanden. Dijsselbloem, die in november minister werd... is inmiddels naar Berlijn en Parijs geweest... om met zijn collega's uit de machtige Eurolanden te praten. Over anderhalve week wordt de naam van de nieuwe voorzitter bekendgemaakt. Er komt voorlopig geen nieuwe energiecentrale in de Eemshaven. De projectonderneming Eemsmond Energie... heeft de bouw van een centrale van 1200 megawatt uitgesteld. Het zou een bezuinigingsmaatregel zijn. Er is een investering van 1,2 miljard euro meegemoeid. Zodra de prijzen op de energiemarkt aantrekken... wordt bekeken wanneer alsnog met de bouw van de centrale kan worden begonnen. Het weer af en toe zon, maar de bewolking neemt steeds verder toe. Vanuit het noorden gaat het in de loop van de middag regenen. Het is een graad of zes. Morgen zonnige periode. Langs de noordkust een enkele wintersbui. Winterse bui, het wordt dan een graad of twee.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 Een self miljonair en society-vrouw worstelt met de eenzaamheid in haar leven. En achter de schermen bij Ladies First, waar succesvolle zakenvrouwen op hoge hakken de crisis te lijf gaan. Vanavond in Hollands Welvaren om tien voor half elf bij de VPRO op Nederland 1.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 Dit is de dag. Elsbet Grutteken en Thijs van den Brink. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Hier aan tafel zit journaliste Minka Nijhuis. Ze is net terug van een reis naar Birma... waar ze overheen vaak werd lastiggevallen door mensen van de geheime dienst. Ook binnengekomen opiniepeiler Peter Kannen van TNS Nipo. Hij vindt dat er in verkiezingstijd minder gepeild moet worden. En boswachter Frans Kapteins en cabaretier Pieter Derks zijn er ook nog. Journaliste Minka Nijhuis, je hebt een bijzondere band met maar je komt er al heel lang en je moest, als je daar was, vaak over je schouder kijken, want je kon daar niet vrij uit rondlopen. Nu wel, Ik ben net terug. Hoe was het? Ja, deels onwerkelijk. Ik had al wel meegemaakt dat er het klimaat wat vrijer was geworden de afgelopen maanden, maar... Ik was nog niet aangekomen of moest eigenlijk al in mijn arm knijpen. Want ik kon deze keer door de immigratie, zonder dat ik ondervraagd werd... ik kon worden opgehaald door taxichauffeurs... Eh, die vroeger politieke gevangenen waren. En buiten voor de luchthaven stond een groot bord met Coca-Cola-reclame. Dus ik was de stad nog niet in of ik had al drie grote veranderingen meegemaakt. Ja. En hoe, hoe kon je je er bewegen als je dat vergelijkt met vroeger? Hoe was het vroeger als jij in, in Rangoon of in, in, in andere plaatsen was in Burma? Ja, altijd op mijn hoede vroeger en vooral... Ook omdat ja, de mensen die contact hadden met media... Eh, heel groot risico liepen en jaren achter de tralies konden belanden. Het is wel belangrijk om in het klimaat van nu nog onderscheid te maken... tussen de steden waar het echt vrijwel probleemloos werken is... en randgebieden waar deels nog een oorlog gaande is... met etnische minderheden en waar de militaire controle strenger is. Maar over het algemeen is het niet meer te vergelijken... met hoe het vroeger was. Ja, en, wat, ja. Ja, en hou je van Coca-Cola? Ja. Dat is wel nou, belangrijk. Een, een vriend van mij die uh, een, een bekende dissident is... die stond heel triomfantelijk op een concert met een uh, blikje Coca-Cola. Dus nu symbool. kan ik het drinken. Ja, ja. ja. ja. Ze lust het misschien niet, maar het mag nu eindelijk. Wanneer ben je daar voor het eerst geweest? In 1991. Ja. Maar dat was niet in het Burma wat onder controle van de militairen stond... maar in het uh, rebellengebied tussen uh, de jungle aan de grens met Thailand. Ja. En, en, en in het, in het uh, militaire gebied was het dan wat later, neem ik aan. En hoe kwam je daar dan binnen en hoe, hoe ging je dan te werk? Nou, binnenkomen was het probleem aanvankelijk niet zozeer, want toeristen waren toch wel voor een beperkte tijd welkom, dus toeristenvrienden kreeg je wel. Maar, ze konden maar als je eenmaal binnen wel was, op een ja, dan moment... moest je gewoon heel veel uh, dwaalsporen uitzetten, zeg maar, dus uh, je journalistieke activiteiten mengen met uh, toeristische bezigheden, zoals pagodes bezoeken en winkelen. En uh, Soms ging het zelfs zover als ik achtervolgd werd door de geheime dienst, dat ik snel in een hotel een wc binnenschoot en daar andere kleding aandeed en mijn kapsel veranderde en dan die aan een andere uitgang weer naar binnen ging Dus een beetje het effect van een goedkope B-film, ja. zeg maar. Was, dat, was ja. dat nodig? Want wilde ze echt kwaad doen... of wilde ze alleen in de gaten houden? Nou, ik, mij zouden ze niet zozeer kwaad willen doen... want zo'n geschiedenis heeft het land helemaal niet... met buitenlandse media. In het ergste geval ben, ben ik een keer opgepakt... verhoord een aantal uren en het land uitgezet. Maar de grootste zorg was voor de mensen die je ontmoet... Een, een collega van mij die heeft meegemaakt dat een van zijn contacten opgepakt is... en voor zeven jaar achter de, achter de tralies is gegaan... Ja. omdat hij met buitenlandse media had gesproken. Ja, dus dan word je wel heel voorzichtig als je ja, dat. Ja, die verantwoordelijkheid heb je beslist. En, ja. en dat betekende dus ook dat, dat soms wel zo'n 30 van je tijd... ook ging zitten in, in allerlei nevenactiviteiten. Van, <laughs> je hebt heel wat pagodes gezien waar je helemaal niet naartoe wou... maar ja, je moest wel op die Nou, manier. die zijn best mooi hoor en die horen ook bij het land. Dus Pagodus. dat was geen straf. Dat ja, zijn van die tempels. Oké. Okay. Met die schuine daken. Um ja, je kwam wel steeds weer binnen, terwijl ze toch op een gegeven moment echt wel moeten hebben geweten wie jij was en wat jij daar kwam doen. Maar, maar het was niet zo dat als je op het vliegveld aankwam, dat jij ja, op een zwarte lijst stond bijvoorbeeld. Ja, ik stond op een zwarte lijst. Van, van de zomer bleek zelfs dat ik er vier keer op stond, wat wereldwijd een topscore was. Heel goed. <laughs> de mensen die er niet op stonden, die waren ook uh, lichtelijk beleefd, ja. dat ze niet uh, <laughs> tot de harde kern uh, van persona non grata behoorden. Nou, er is een periode geweest dat ik inderdaad in het land zelf niet binnenkwam. Maar dan ging ik van de, vanuit de buurlanden illegaal naar binnen. En dat betekende dan een, een paar weken door de jungle sjouwen. En dan kon je toch nog wel aan je informatie komen. Maar natuurlijk niet in dezelfde mate als wanneer je gewoon via de hoofdstad, de toenmalige hoofdstad Rangoon binnenkwam. Nee, nee, dus dan is er echt wat veranderd. Nou, er zijn dus heel veel positieve berichten uit Burma. En dat leidde zelfs ook tot een bezoek van president Obama. Dan een historisch bezoek van Barack Obama aan Birma. Amper twee jaar geleden was dit ondenkbaar in Birma. Zwaaien met de Amerikaanse vlag om de president welkom te heten. Burma heeft een bezoek te danken aan de stappen die het land de afgelopen twee jaar heeft gezet... in de richting van meer democratie en openheid. In stemmend geknik. Het is nog niet voorbij, het is nog niet klaar zegt Obama. En daar ben je het mee eens? Ja, en dat zeggen de meeste Burmezen ook. Er is hoop. Maar het is natuurlijk ook de vraag... hoe ver deze hervormingen zullen gaan. Want het leger heeft nog altijd veel macht. En die macht is ook grondwettelijk vastgelegd. En het leger heeft 25% van de zetels in het parlement en kan dus ook een aantal belangrijke beslissingen blokkeren. Dus eigenlijk de verkiezingen van 2015, algemene verkiezingen, dat wordt een echte testcase. Hm. Want wat heeft tot de veranderingen geleid nu? Is er een nieuwe regering gekozen? Waar, waardoor, waar komen de veranderingen vandaan? Ja, dat is een regering die voornamelijk uit ex-militairen bestaat. En dat zijn geen militairen die opeens het democratisch licht hebben gezien. Maar de veranderingen worden vooral ingegeven door een aantal pragmatische wensen... Waar, waarvan eh, bijvoorbeeld meer contacten met het Westen om Westerse gelden binnen te krijgen... een heel belangrijk is. Een ander heikelpunt was de, de enorme dominantie van buurland China. En dat was ook de Burmeese militairen een doorn in het oog. Dus de contacten met het Westen worden ook aangehaald... om enigszins een alternatief te hebben voor de, de koloniale Vanuit China. Ja. Wat is er in het leven van de gewone Burmezen veranderd? Wat heb je daarvan gezien? In economische zin heeft de meerderheid van de Burmezen nog altijd heel erg moeilijk en een grote aantallen leven echt onder de armoedegrens. Maar je ziet wel hoop. Bijvoorbeeld mensen die ook winkeltjes opzetten met het idee dat het in de toekomst beter zal gaan, die daarvoor leningen durven afsluiten. In die zin is er een optimistische stemming en dan moet ik er ook weer bij zeggen dat dat vooral in de steden zo is, omdat het op het platteland veel minder is veranderd. En je ziet dat mensen hun angst hebben afgelegd. En dat is, dat is echt ook een andere aanblik in de ja. straat. Ik sprak erover met een collega van mij, Burmeese... die voor de BBC lang heeft gewerkt. En die zei, ja, als ik over straat loop, dan, dan zie ik zo'n ander land. Er, er is een stuk angst verdwenen van de gezichten van mensen. En is dat ook terecht? Of zeg je van, je moet nog steeds uitkijken? Hoeft dat echt niet meer? In principe zijn er nog hele draconische wetten van kracht... waardoor mensen kunnen worden opgepakt. Maar Het gebeurt en, niet meer? Het gebeurt nog wel, er zijn onlangs uh, bij protesten tegen een kopermijn bijvoorbeeld een aantal activisten opgepakt, maar over het algemeen is het niet meer te vergelijken met hoe het was en je ziet dus ook dat mensen zich aan het organiseren zijn en heel snel die ruimte die er gekomen is ook innemen. En in theorie kan het leger daarop reageren, maar daar is zoveel geweld voor nodig... dat dat op het moment dat de banden met het Westen willen worden aangehaald... en investeringen op gang beginnen te komen... is dat natuurlijk een hele grote en moeilijke stap voor het leger om te nemen. Ja, want en is er ook, zijn er ook veel buitenlanders die op die handelsmogelijkheden afkomen... en bedrijven die willen gaan investeren nu in het land? Zie je daar wat van terug? Ja, het loopt behoorlijk storm. De hotels zitten bijvoorbeeld vol. Nou, dat is ongekend in een land waar je vroeger kon kiezen waar je wilde logeren. Maar je merkt wel dat een heel groot deel van de investeerders ook nog wel terughoudend zijn. Want het is natuurlijk politiek nog steeds niet stabiel. Nee. Er is een enorme bureaucratie. Er is heel erg veel corruptie. En bedrijven zijn toch ook wel huiverig dat ze met vriendjes van de generaals in zee gaan. Want de economie wordt nog wel erg gedomineerd door militairen en hun getrouwen. Ja, dus je moet als bedrijf ook heel goed oppassen als je daar aan de slag wil. Ja. Ja, er was ook, je zou, je zou ook iemand gaan ontmoeten, een belangrijk iemand van de geheime dienst, die jou in het verleden ook in de gaten heeft gehouden. Heb je die ook ontmoet? Nee, dat heb, dat heb ik uiteindelijk niet gedaan, maar dat ben ik wel van plan voor de volgende dat keer. Klinkt, het klinkt toch spannend. Ja. Wat, wat, is, wat is dat voor iemand? Ja, dat is de man die, die verantwoordelijk is, voor is geweest uh, dat ik het land uit ben gezet in uh, 1996... omdat ik verslag deed van uh, studentenprotesten. En hij was destijds als, uh, ja, als, als chef van de geheime dienst de machtigste man in het land. Maar hij is op een gegeven moment door onderlinge rivaliteit uh, in, ook in de cel beland. En heeft toen uh, een, een tijdje de cel gedeeld met een politieke dissident. En die twee zijn bevriend geraakt. En die dissident is een oude bekende van mij. En die heeft aangeboden oh, om mij ja. mee te nemen naar het huis van deze meneer die inmiddels vrijgelaten is. En dat leek mij wel een heel je erg wil, je, wil hem, je wil hem wel ontmoeten? Ja, ik, wil hem, ik, ik ben wel gefascineerd ook door hoe deze man terugkijkt op zijn leven. En ik, ja, ik heb hem natuurlijk ook een paar vragen te stellen. Ja. Als substituut heb ik deze keer wel, toen ik het land verliet, uh, aan de immigratie gevraagd uh, hoe het ervoor stond met de zwarte lijst. Want oh, ja. Ik was in hun kantoor en ik zag dat het boek wat daar vroeger op de plank stond, met grote zwarte letters, uh, zwarte lijst daarop, dat Fijt was zijn, verdwenen. Het was weg. En waar was het gebleven? Uh, nou, ze waren toch wel een beetje ongemakkelijk met die vraag. Dus ze omzeilden het een beetje. Maar ze zeiden, nee, nee, nee, de zwarte lijst die, die is er niet meer. Geen probleem. Er staan alleen nog enkele mensen op. En toen ik vroeg wie dat dan waren, wilden ze geen Daar antwoord Daar krijg je geen antwoord op, op Een ja. Beetje rare vraag. Is ook niet een deel van de charme voor jou nu verdwenen? Want zo'n spannend land is ook spannender dan een open land. Ja, daar zaten wel grappen over te maken met lokale collega's... dat het toch een beetje saaier aan ja, het worden was. lijkt me ook. Nee, ik ben blij. Ik, ik heb zo lang verslag gedaan van een land... en gezien met welke risico's mensen daar zich hebben ingezet... voor deze veranderingen... Dat, dat ik gewoon niet anders kan denken dan dat ik blij ben. Dat het eindelijk een moment komt... waar mensen toch de laatste jaren vaak aan twijfelden. En waar zulke offers voor gebracht zijn ook. Dat het heel erg fijn is om dit mee te maken. Dit is de dag op Radio 1. er was een got into an god school. But we came back. her I'd turned from black into bright white He said that it was from when the Kazakh smashed the soul Een Test, Dummies, met een uh, integrerende titel. Mm, mm, mm, mm. Wel, welke titel? Nee, nee, je hebt het wel gehoord. Nou, tijdens de afgelopen verkiezingscampagne waren er veel te veel peilingen. Dat moet anders, zei Peter Kannen van TNS Nipo gisteren op een symposium. Ja, een peiler die wil dat er minder gepeild wordt, dat klinkt uh, verrassend. Ja, je zou zeggen, stop dan gewoon zelf. Dan heb je alvast één minder. Ik wou het niet zeggen, maar ik vind het wel een goed idee. <laughs> uh, nou kijk, het was gisteren een symposium over peilingen... Uh, georganiseerd door de Universiteit van Amsterdam. Met allemaal politicologen... Ik vraag eens of u iets dichter aan de microfoon oh, wil. Met politicologen, wetenschappers, uh, media... echt de belangrijkste media waar daar uh, vertegenwoordigd. en ook uh, de drie van de vier grote pijlers... Uh, maar dus de hond was er niet bij, aan, bij aanwezig. Uh, en ik heb daar een verhaal gehouden. waarin ik uiteindelijk heb gezegd. van we zouden als alle drie partijen. dus peilers, wetenschappers en media. zouden we uh, ons gedrag moeten aanpassen. om uh, de ergernis of het onbegrip dat er is over peilingen. te verminderen. Want maar, maar welk onbegrip, welke ergernis hebben we het over? Uh, nou, uh, dat er te veel peilingen zijn. Dat, uh, maar dat kan je leuk vinden of niet leuk. Je hebt er geen last van, lijkt me. Mm, nou, kijk. Dat hebben we ook al gevraagd aan mensen. Gepeild zeker? Gepeild, ja. <laughs> dat is het instrument dat we hebben. Hè. Hoe, uh, hoe moet je het anders vragen? Ja. Uh, het, het aandeel dat, dat zich er echt aan ergert, dat valt wel mee. Maar het is... Uh, op het moment dat je zeker wat langer voor de verkiezingen hele verschillende uh, peilingen hebt, dan roept dat uh, ja, verbazing op zijn best en irritatie op zijn slechtste. Uh, Men op. Me vertrouwt de boel niet meer dan als het zo uit elkaar loopt? Nee, kijk je ziet wel dat naarmate de verkiezingen dichterbij komen, uh, op, de, op de dag voor de verkiezingen hadden, waren er vier peilingen die heel dicht bij elkaar lagen. Maar is ook dat jullie niet durven om echt afstand te nemen, want je zal het maar eens mis hebben. Ja, ik denk toch uh, dat dat van vandaag wij kwamen als eerste met onze peiling en heel snel daarna die andere twee. Ik denk echt niet. Dat ze, dat ze die overschrijven nee, van ons. Dat het ik. Niet, men is nee, niet met een script nee, nee, kijken nee. ook. Uh, ik denk wel dat we allemaal naar elkaar kijken. Dus dat je wel schrikt als je heel erg afwijkt van een andere peiling. Maar ik denk niet dat je, dat je naar elkaar toe gaat uh, schrijven. Uh, maar we willen wel graag. Ik, ik wil graag dat het een eenduidig, zo eenduidig mogelijk en een duidelijk beeld is. En maar dat de, het een goede de, informatiebron is. De reden is niet dat het misschien invloed heeft op de uitslag van de verkiezingen, maar dat het irritatie oproept. Nou kijk, ik vind peilingen mogen best invloed hebben op het stemgedrag. En ook op de Echt, uitkomsten. ja? Ja, natuurlijk. Uh, peilingen zijn een, een, een informatiebron, zoals de debatten dat ook zijn. De verkiezingsprogramma's, de stemwijzers. Uh, dat is een hele belangrijke informatiebron. Het is belangrijk om te weten wat is een grote partij, wat is een kleine partij. Welke coalities zijn er mogelijk. Als ik links ben, kan ik dan, heb ik dan meer kans om mijn partij in de regering te stemmen met de SP of met de PVDA. Als ik rechts ben, moet ik dan VVD of PVV stemmen, uh, CDA, uh, die overweging mag je maken op uh, basis van peilingen. Als dat niet zou mogen, dan zouden peilingen helemaal geen bestaansrecht hebben. Ja, af en toe een keer. Nee, maar maar bijvoorbeeld stand... de laatste vier weken voor de verkiezingen niet meer... doen ze in sommige landen, hè, om het ja, niet klopt. te veel te beïnvloeden. Ja. En, en dan worden er in andere landen die daar aan, gre aan grenzen... Aanslacht. alsnog internetpeilingen ja. gedaan. Ja. Nee? Dan krijgen we, krijgen we beunhazen die wat rommelig peilingen doen. Nee, je moet zorgen dat je goede, betrouwbare peilingen hebt. We hebben in dit land uh, uh, hele goede uh, degelijke bureaus. Uh, en en, en dan, daar dan moeten allerlei omstanders heel kritisch naar kijken uh, en, dan, en dan mag het een onsje minder. Ja. Ik denk dat, dat niemand het fijn vindt als je twee weken van tevoren negen peilingen per week hebt. Ja. Even aan tafel, wie ergert zich eraan? Uh, Pieter nou ja, Berks? Ik, nou, ja, uh, erger, ja, nou ja, ik erger me er wel aan. Ja. Nou ja, ik vond het wel, uh, ik, ik vond het ook veel inderdaad met de verkiezingen en ik vond het ook inderdaad, ik vind vooral dat punt van uh, uh, het strategisch stemmen en het, dat je als kiezer eigenlijk de formatie al gaat uh, doen. Uh, gaat doen. Dat vind, ik wel, dat vind ik wel. We hadden het er straks over verhalen in de politiek en over dromen en idealen. En uh, ik denk dat het gezond is dat een kiezer gewoon stemt op de partij... waar hij het inhoudelijk het meest mee kan vinden. En niet of een partij een winnaar is of een nee, verliezer. Uh... Ja, dat is een heel beduttelend standpunt. Want die kiezer, nou ja. die, die kiezer die, die, die kan in Nederland niet voor een premier of voor een regering... of voor een coalitie stemmen. Het nee. strategische stemgedrag is de een, het enige dat hij kan doen. Uh, en ik vind dat die, dat die kiezen daar gewoon wel recht op heeft. Ja, daar nou, heeft hij ook wel recht op. Ik, dit, dit, ik vind het alleen geen... Uh, uh, ik, dit, ik, vind, ik vind het geen prettige manier van uh, stemmen. Ik, ik, dit, ik heb uh, één keer uh, strategisch gestemd en... Ja, is nergens gelijk. Nee, nee. uh, maar je hoeft dat niet te doen. Nou ja, inderdaad, er waren wel veel, veel uh, peilingen die op ons afkwamen. En op een gegeven moment word je dat inderdaad wel een beetje moe Als je weer de krant openstaat, weer een peiling erbij... En, je weet op een gegeven moment niet meer wat, waar je nog aan moet geloven. Dat, dat was voor mij. Ik heb het op een gegeven moment niet meer bekeken. Ik had zoiets van, ik ga voor mezelf. Ik maak mijn eigen keuze. En, ik ga voor mezelf. Ik ga voor het land, hoop ik. Ja, natuurlijk. Voor, voor mezelf. Natuur. Voor de natuur, ja. natuurlijk. Hè? Dat is altijd, hè? Ja. Mink en Nijhuis? Ja, hetzelfde. Ik, uh, Ook ik ergernis. begon me ervoor af te sluiten. En strategisch stemmen heb ik wel eens gedaan. En dan achteraf met spijt. <laughs> ja, dat horen we dan nu toch al twee keer in een korte tijd, meneer Kanna. Ja, maar dat vind ik ook heel, heel goed. Een nee, dat komt te door horen. U. nee, dat komt door u. Wat komt door mij? Nou, dat mensen strategisch gaan stemmen. Als ze niet ja, weten hoe de partijen zich ontwikkelen, dan gaan ze dat ook niet meer doen. Ja, maar ik vind het niet erg. En nee, maar zei de... wel: u maakt mensen verdrietig. U nee, hoort maar, ze verdrietig zijn. Die mensen die, die waren verdrietig en hebben toen besloten om het anders te doen. En nu zijn ze heel vrolijk. Dat zie ik <lacht> Kijk. Ja. Ja. Nee, ik, zeg, ik zeg niet dat ik verdrietig ben door, door de peilingen van uh, meneer Kallen. dat, uh, oh, dat niet. Mij, nee, ja. nee. <laughs> dat gaat niet lukken, minder peilingen. Ik bedoel, het is een mooie ambitie. Maar nou, gaat... Kijk, daar ligt ook een, een belangrijke taak van, van jullie, de media. Maar, maar een, in dit, dit geval toch ook wel één medium in het bijzonder. De wereld draait door. Uh, en het, er zijn meer uh, programma's of, uh, of media die... Uh, kijk, als ze pijlers vragen van pijl alsjeblieft voor ons elke dag... Uh, dan, dan doen jullie dan, dat. Dan, dan, dan, dan, dan ja. toen, toen was de Wereld Door aanwezig gisteren? Nee, was niet nee. aanwezig. Ai. Wat ik ook heel jammer vond. Het was een, het was een, een heel mooi symposium, met een hele goede opkomst. Alle belangrijke media waren aanwezig. De NOS, RTL, Volkskrant, NRC. Het hele pakket. Uh, en, en het Wereld Door en Maurice de Hond nadrukkelijk uitgenodigd. Uh, en niet aanwezig. Dat nee. vind ik echt heel jammer. Maar het aspect van uh, dat je eigenlijk je, je in je eigen vlees als er minder gepeld zou worden, is dat niet de reden waarom het uiteindelijk niet gaat lukken? Ja, jullie hebben bedrijven, jullie hebben mensen in dienst. Uh, de de, de schoorsteen moet roken. Ja, dan, dan ga je ervan uit dat we met peilingen heel veel geld verdienen. Ja. En dat is niet zo. Nee? Nee. Oh. Nee. Okay. nee? nee Nee. Kijk, wij doen peilingen omdat we dat uh, nou, belangrijk vinden voor de democratie. Het is een traditie. Maar jullie uh, verdienen er toch wel iets aan? Wij verdienen aan de peilingen geen cent. Kost okay. geld. Nee, kost geld. Uh -huh. uh, ja, dat waar is waar denk ik wel een de... goede reden om het minder te doen. Ja, maar waar bestaan <laughs> ja, jullie dan van? <laughs> ja, <laughs> waar komt het geld dan uh, van binnen? Nou ja, dat, dat is het. Kijk, het is natuurlijk ook een manier om te laten zien wat je kunt. En voor ons zijn peilingen... Een soort van kapstok, die pijl die zetels vind ik altijd interessant. Maar nog interessanter is het verhaal erachter. Goed te laten zien... Uh, ja, wat beweegredenen zijn van mensen, hoe dat keuzeproces uh, in zijn werk gaat. En dat willen we graag aan, aan mensen en natuurlijk ook aan onze klanten laten zien. Maar dus gewoon, jullie naam wordt daardoor bekend. En op, dat, op die manier krijgen jullie weer ander werk binnen waar jullie dan wel geld aan verdienen. Ja, ik wil het even, even het plaatje helder nu. Ja, wij, wij zijn een commercieel uh, bureau. Dus ik zal niet ontkennen dat wij een zekere uh, drang hebben en een behoefte om ja, geld te verdienen. Of mag, dat verdienen. het maar. Nee, anders moeten we mensen ontslaan. Ja. U heeft gisteren een verhaal gehouden. Een prachtige sheet. Staat ook bij ons op de website. Dit is het dag. Nu, wat kunnen we anders doen? staan allemaal dingen op. En toch denk ik, uiteindelijk gaat er niks veranderen. Want ja, als u het niet meer doet, gaat iemand anders het doen. En als wij het niet meer uitzenden, gaat de wereld het weer doen. In een vrij land gebeurt dit soort dingen. Nou, dat kan. Tenzij je regels kan, maken ik kan, niemand, niemand. Ik kan niemand dwingen. En uh, we zijn gisteren ook niet uit elkaar gegaan met... Uh, we gaan het helemaal anders doen. Kijk, met name de aanwezige journalisten... daar had ik niet het gevoel van dat ze dachten van... oh ja, uh, nu heb ik het licht gezien en ik ga het helemaal anders doen. Uh, nee, dat natuurlijk niet. Maar ik denk wel dat er wat meer begrip is. En wat we daar gevraagd hebben, wetenschappers... maar ook de pijlers van ook aan de media... probeer eens wat meer uit te leggen aan je publiek. Probeer eens wat nuances aan ja. te brengen. Probeer eens niet alleen voor die klapper te gaan, dat als er een hele lichte stijging is... een hoogtepunt, een dieptepunt voor een partij... probeer niet alleen maar de winnaars en de verliezers nee. aan te wijzen. Was de politiek er ook eigenlijk? Er waren, ik dacht, ik, ik heb mensen van de PvdA en van de SP gezien. Want als, die zijn als iemand genoemd, het kan reguleren, zijn zij het. Zij zouden kunnen besluiten dat je drie weken voor de verkiezingen niet meer mag peilen. Ja, maar dat is natuurlijk geen oplossing. Uh, wees even reëel. Uh, je kunt wel zeggen dat je in twee weken of drie weken van tevoren niet gaat peilen. Uh, ik zou dat helemaal niet zo erg vinden... Uh, maar dan, dan gebeurt het alsnog Ja, en dan komt er een onbetrouwbaar bureau in Duitsland. Precies, zei je net dat precies, het doet, maar precies. daar hechten we geen waarde aan. Want ja, dat is een dan onbetrouwbaar Over Er ook die media, media, zijn er weer de media die de, uh, vrije pers hebben, vrije meningsuiting. En die nemen dat artikeltje toch gewoon over. Hmm. Dus laten we dan nou gewoon zorgen dat we met TNN, met, met Nipo, Ipsos, Sindelfeet, Hond, uh, GFK, Intermarkt. Uh, uh, dat we dat heel goed doen. En dat, uh, en dat ook jullie uh, als, als journalisten... Want daar is wat beter. De disclaimers lezen. even lezen. Hoe is het tot stand gekomen? Is die één zetel verschil? Moet ik die wel gaan noemen of niet? Bent u hoopvol dat het anders gaat? Ja, want er is ook al veel beter geworden. Er is een peilingwijze gekomen. Van de NOS, die vergelijkt alles peilingen. van de NOS, is van de Universiteit Leiden. Maar de NOS publiceert hem wel eens. komt met hele keurige disclaimers... die nog niet overal helemaal kloppen. Maar er is wel degelijk wat verbeterd. Ja, zeker. Wij gaan naar onze dichter bij de dag. Die peilt ook, namelijk onze uitzending. Frits Kreens, goedemiddag. Goedemiddag. We gaan graag naar jou luisteren. Ja. Enquête. Met Tim, uw enquêteur bij alles meten. Dit is de dag. Hoe vond u dat vandaag? Dat wil ik graag, mevrouwtje, van u weten. Voor elk wat wils, meneer, dat heb ik graag. Ga ja, Rukker en Rob Bulder overwonen. Of Peter Kannes zeer terecht geklaag. En Noah Wilschut, die zich stil laat kronen tot jong viooltalent. Nieuw cabaret van Pieter Derks, die ons zijn troost kwam tonen. En met natuurman Frans Kapteins aan zet, komt alles goed. In Burma blijft het gisten, wat Minka Nijhuis heeft verteld daarnet. Thijs en Elsbert, slimme journalisten, had elke vraag vandaag iets links en kiens. Hoewel de gasten steeds een antwoord wisten. En dan die dichter van de dag, Frits Kriens. Frits Kriens, stadsdichter, gemeente Leuven. <laughs> Dankjewel, Frits. We zetten het uh, op de website, kunnen mensen het teruglezen. Dit is de dagpunt nu. Ja, we hebben ook hartelijk dank tegen Pieter Derks, tegen Peter Kannen, tegen Frans Kaptein en Minka Nijs. Fijn dat jullie er waren. Dank daarvoor. Uh, uh, het is uh, tijd voor Villa VPRO. Ge Jochems en Tesselblok. Blok. goedemiddag. Hallo Thijs, goedemiddag. Wij gaan het hebben over de Nederlandse popmuziek. Uh, gisteren begon het Noorderslagfestival in Groningen en dat is een soort etalage voor veelbelovende Europese en Nederlandse acts. En zaterdag wordt de popprijs uitgereikt en de band Mos schijnt een grote kans te maken. Ooit van gehoord, Thijs? Mm, Eerlijk antwoord? Ja? Nee. Ik ook niet, tot gisteren. Oh, Peter kan er wel, zegt okay. hij. Hey, Oké. Nou, voor ons is de reden om eens te kijken hoe de economische situatie in de nederpop is. Waar verdienen ze hun geld mee? Want de cd-verkoop is ingekakt, dat doet hij al jaren. Dus waar verdienen ze hun centen mee? En hoe belangrijk zijn de nieuwe media? En spelen platenmaatschappijen nog een rol? En dat bespreken we allemaal met onze eigen popjournalist Ingmar Griffioen. Dat straks, nu het nieuws. Hier is Lieselot Thomassen. Radio 1, het NOS-journaal. De uitkering van gepensioneerden gaat deze maand flink omlaag. Die verlaging kan oplopen tot meer dan 5 procent. Volgens de koepel van pensioenfondsen is dat het gevolg van een aantal belastingmaatregelen. Verlaging heeft dus niets te maken met mogelijke kortingen die fondsen moeten doorvoeren. als gevolg van een slechte financiële positie.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 Een schoenenwinkelketen Schoenenreus zit in financiële problemen. Het bedrijf heeft vandaag uitstel van betaling gekregen. Volgens de bewindvoerder heeft de winkelketen last van een teruglopende omzet. Hij wijt de problemen aan de eurocrisis, de concurrentie van online winkels en het teruglopende consumentenvertrouwen. En dat is nieuws op dit moment. ANWB verkeersinformatie op de A7. Zaandam richting Hoorn staat tussen Purmerend Noord en Afrit Averhoorn 6 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil tussen Purmerend Noord en de afrit is daar de reishoop dicht. Dit is Radio 1. VPRO. Villa VPRO. Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. De Tweede Kamer heeft dan wel reces. Ons eigen politieke vragenuurtje is gewoon present... om de laatste politieke ontwikkelingen op de voet te volgen. Want die zijn er altijd. Zoals bijvoorbeeld de promotietour van minister Jeroen Dijsselbloem voor het voorzitterschap van de Eurogroep. U hoort het na vier uur. Hoe verdien je vandaag de dag als Nederlandse popband nog een rode cent? Wie of wat heb je nodig om je muziek bijvoorbeeld in iTunes te krijgen? En hoe bereik je een plekje op een festivalpodium? Het Eurosonic Noorderslagfestival is in volle gang in Groningen. En vanaf dat poppodium praat muziekjournalist Ingmar Griffioen ons helemaal bij. En in Metropolis Radio horen we hoe je je als pijproker staande kan houden in Spanje. Uw reacties hartelijk welkom via onze site vilavpro.nl. Dit is Radio 1, Villa VPRO. De Verenigde Staten waarschuwen Engeland om toch vooral in de EU te blijven. Een verwijdering van Europa zal de relatie met Washington schaden. En dit dreigement komt van de Amerikaanse onderminister Gordon... en hij is op bezoek in Londen. En dit is een hoogst ongebruikelijke move van de, de Amerikanen. Uh, uh, en een meerderheid van de Engelse bevolking die wil juist uit de EU... en vraagt om een referendum. En wat weegt nou het zwaarst voor de Engelse regering... Uh, Peter de Waard, columnist en oud Engeland correspondent voor de Volkskrant. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat beweegt die Amerikanen om zoiets ruigs uh, te doen? Nou ja, er zijn een paar belangen bij natuurlijk. Uh, Henry Kissinger heeft ooit gezegd... als wij Europa bellen, dan weet ik niet welk nummer ik moet bellen. Die wil gewoon één Europa. Die wil één nummer hebben. Ja, ja goed, en dat ene nummer... dat uh, als je naar Londen en Parijs en uh, Berlijn moet bellen... dan doe je dat liever allemaal via Brussel. Dus in dat opzicht wil gewoon uh, de Amerikanen... dat is één van de redenen... dat zij natuurlijk willen dat de Britten in Europa blijven. De andere reden is natuurlijk... dat de Amerikanen uit de eerste hand willen weten... wat de Duitsers en de Fransen bekomen. In Brussel. Ja. Dat kan alleen als de Britse premier er ook bij zit, want daar hebben ze altijd een rechtstreeks lijntje mee. Ja, zij hebben zij zien de, de Britten echt wel als hun vooruitgeschoven post in Europa. Ja, dat zien zij zeker natuurlijk. Dat komt ook van vooral, vooral tegen de speciale relatie, hè, zoals dat heet, tussen uh, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Die is er al sinds de Tweede Wereldoorlog, toen Churchill en Roosevelt wisten bewegen om mee te doen aan de strijd tegen Hitler. Nou ja, en sinds die tijd is er een hele hechte relatie tussen de, ja, tussen de president van Amerika en de premier van Groot-Brittannië. Ja, zeg wat denk jij? Uh, moeten de Amerikanen wachten op die belangrijke toespraak die premier Cameron gaat geven binnenkort over Europa? Of denk je dat dat zal aan de telefoon gehangen hebben na die waarschuwing van Gordon? Ja, dat weet ik niet helemaal precies, maar ik vermoed dat natuurlijk, de, dit komt premier Cameron helemaal niet zo slecht uit hoor, wat de Amerikanen op dit moment doen. Want zelf is Cameron natuurlijk een groot voorstander om in de EU te blijven. Ja. Maar het is zijn achterban natuurlijk, en, uh, die, het, uh, die eigenlijk uit de EU wil. Dus eigenlijk spelen de Amerikanen, Cameron, en vooral oh, natuurlijk ook zijn coalitiegenoot Nick Clegg van de li Liberaal-Democraten, hiermee helemaal in de kaart. Dus hij kan tegen zijn achterban zeggen, die moeilijk doet, jongens, we gaan natuurlijk niet onze special relationship met de Amerikaan wat spel zetten. Precies, dat is een heel goed argument voor hem. Denk ja. je dat? Denk je dat de Engelsen daar gevoeliger voor zijn dan uh, uh, dat dreigende Europa, wat veel dichterbij is voor ze en waar ze zeggen elke dag last van te hebben? Ja, natuurlijk, dat is uh, de vraag natuurlijk, want voor Europa hebben ze elke dag last van, maar met Amerikanen. Die re speciale relatie, dat koestert het grootste deel van de Engelse bevolking zeker hoor. En het geeft ook een beetje een vorm aan de Engelse macht, hè. Via de Amerikaanse militaire macht koesteren ze nog steeds een beetje hun imperium. Ja. Dankzij de Amerikanen kunnen zij overal ter wereld nog altijd een keer ingrijpen. Maar denk je niet dat die achterband dat zo gewend is, dat ze dat helemaal niet meer waarderen? En dat, pa en dat pas wel gaan waarderen als ze het kwijt zijn? Ja, dat is misschien... <laughs> nou ja, dat, dat zal misschien zo zijn. Je bedoelt met Europa. Ja, nee, met de Amerikanen. Dat als ze gewoon, uh, uh, als Cameron onverhoopt, dat wil ik zo meteen van je weten... Wat, jij, wat jouw voorspelling over zijn toon zal zijn. Maar stel dat, dat Engeland wel afstand van Europa gaat nemen... en Amerika gaat vervolgens afstand van Engeland nemen... dat ze er dan achter komen wat ze, wat ze missen. Ja, dat zal zeker heel goed liggen in, in uh, Engeland en dat willen, ze zeker niet, uh, dat willen ze zeker niet op hun geweten hebben. Ze hebben de Amerikanen nodig. Want ze hebben natuurlijk nog heel wat ja, erfenissen van hun koloniale geschiedenis. Bijvoorbeeld uh, wat er nu zich afspeelt rond de Falklands en bij Argentinië. Ja. Daar hebben ze vaak natuurlijk toch de Amerikaanse steun voor nodig om diplomatiek sterker te staan. Ja. Dus dat is altijd een stok achter de deur, dat zij een hele goede relatie hebben met Washington. Dus als dat zo belangrijk is, dan kan Cameron... Kan hij dan niet, laat ik het in de vraagvorm doen. Uh, kan hij dan niet het beste uh, in zijn toespraak gaan zeggen. Heel hard, jongens, als jullie afstand willen nemen van, uh, van Europa, ook, dan doe je dat maar lekker zonder mij. Want die relatie met Amerika die is paramount. Ja, dat is zeker het geval. Dat zal hij ook waarschijnlijk ook wel zeggen. Ik denk niet dat hij in de eerste to komende toespraak dat zal zeggen... want hij wil natuurlijk zijn achterban nog even aan het lijntje houden. Hm. Dus hij moet natuurlijk een toezegging zeggen over een vermoedelijk referendum. Maar hij weet dat hij dat referendum gaat winnen als hij en ook de, de, ja, de Labour... allebei natuurlijk uh, het eu lidmaatschap van Groot-Brittannië zullen steunen. En dan zal hij dat argument in die kaart steeds uitspelen. Ja, ja. ja. Speelt ook nog een rol dat dit jaar er heel daadwerkelijk onderhandeld gaat worden... over een vrijhandelsverdrag tussen Europa, gewoon echt de Unie en Amerika... wat natuurlijk voor Engeland en voor alle Europese landen ook van groot belang is? Zeker ook een rol. En de Amerikanen vinden het dan heel prettig als ze één, met één Europa handel, uh, onderhandelen en niet met drie Europa's. En het is natuurlijk zo dat het Angelsactie systeem van Groot-Brittannië dat heeft een verzachtende invloed natuurlijk op het systeem van, uh, van Frankrijk en Duitsland, het economische systeem. Ja. Die zijn vaak toch meer protectionistischer, komen meer voor hun eigen op. En de Britten zijn natuurlijk grote voorstanders natuurlijk van uh, ja, die ontvangen zoveel Amerikaanse bedrijven en Amerikaanse mensen dat die met name ook uh, ja, heel goed, uh, heel gastvrij. Hij reist tegenover de Amerikanen. Dat heeft ook zijn invloed voor Europa. Ja, Heel kort nog tot slot, Peter de Waard. Uh, er is een partij, de United Kingdom Independence Party... die wil gewoon uit de EU. Ja. Die wordt steeds sterker. Dat is uh, niet, nog nooit vertoond in, de, in, de, in de Groot-Brittannië... dat buiten de drie partijen een andere partij zo sterk wordt. Hoe gevaarlijk is die voor Cameron... Nou, die is niet zo heel gevaarlijk voor Cameron. Dat heeft te maken met het kiesstelsel van Engeland. Dat heeft natuurlijk geen representatieve vertegenwoordiging, maar een districtenstelsel. Hm. En meestal is de UKIP heel sterk als het gaat om uh, representatieve verkiezingen, zoals voor het Europese parlement. Maar zijn weer heel zwak als het gaat om, het, uh, om de parlementsverkiezingen. Dus ze hebben zelfs geen enkele zetel op dit moment in het uh, Lagerhuis. En dat ziet er niet naar uit dat ze de volgende keer heel veel zetels zullen gaan halen. Oké, okay, Peter de Waard, columnist en oud-Engeland-correspondent voor de Volkskrant. Dankjewel, goedemiddag. 1 minuut De school De klas is meestal niet echt stil. Dat is bij de meeste lessen zo wel. Ja, we zijn eigenlijk wel de lastigste derde klas denk ik. Als iedereen aan het praten is, dan kun je zelf sowieso al niet meer luisteren. Dus dan ga je ook maar praten. Jongens Ik denk dat er tactiek is eerst even wachten tot iedereen stil is en daarna echt er wel ja, hard schreeuwen door de klas. Dames en heren, klaar. En daarna gaat iedereen weer praten en dan weer een beetje hetzelfde. Jongens, hou gewoon even je mond. Hoe moeilijk is het? Ik zou eigenlijk gewoon iedereen eruit sturen. Mensen eruit sturen die heel druk zijn. Ik zou denk ik gewoon meer mensen eruit sturen. Wil je gaan? Maar als een docent zo doet, dan ben je weer boos op die docent dat het te streng is. Anne, het is eigenlijk nooit het. Hou op met praten, Kom, Jongens, ik hoor voortdurend stemmen en ik wil het niet. U hoorde één minuut van Laura Stek. Maandag is er een nieuwe schoolminuut in de Villa. En alle minuten vindt u op de site vpro.nl/1 minuut. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is.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 met streng rookbeleid en hoge accijnsen. Maar niet iedereen is daarvan gediend. Metropolis Radio onderzoekt deze week... hoe het elders in de wereld is gesteld met de roker. Gisteren hoorden we hoe in het rookverslaafde Indonesië... islamitische geestelijke proberen jongeren van het roken af te houden. Nu mag roken helemaal, niet volgens jullie islamitische leiders. Ze hebben zelfs een, een fatwa uitgebracht, een verbod. Haram moet te roken, dus zei maar daar trekken ze zich helemaal niks van aan. Net zoals alle campagnes die zijn geweest... waarin ze werden gewaarschuwd dat je van roken kanker kunt krijgen. En vandaag gaan we tenslotte naar Barcelona. In de pipa-club zoeken verstokte pijprokers elkaar op... om ongestoord van hun verslaving te kunnen genieten. Het is half acht s'avonds. In het hart van Barcelona, de Plaza Real... voor de verandering is het rustig. De drassen zijn leeg, het is koud vandaag. En ik ga op bezoek bij een pijpclub... Nou, misschien is het niet helemaal wat u denkt, of misschien ook wel. In ieder geval, hier moet het zijn. Plaza Real nummer drie, één hoog. De Barcelona Pipa Club. Ik loop de trap op naar de eerste verdieping. De Pipa Club heeft zo'n honderd leden. En die komen twee keer per week bij elkaar om samen pijp te roken. Hier, in dit uh, oude pand. Hola. Hola, buenas. Zegate, por favor. <laughs> <laughs> José María? Está claro que es de la radio. Eh? No, no, yo no soy de José María. Ah, vale. No Moment, type, op de... The... The... Hola. <laughs> Mira, te presento. Hoy no, no, lo, no lo tienes, no, tienes no. mal. Normalmente somos más. Maar ja. tampoco está mal representatief. Normaal zijn we met la, veel meer, la, zegt hij. Er zitten nu la, 1, 2, 3, la. 4, 5, 6, 7, 8 mensen. 7, 7 man en een vrouw. Bueno, entonces, nosotros nos reunimos, como ya te explicaba, los miércoles y los viernes en este horario, de 6 a 10, fumamos. Woensdag en vrijdag. Claro. Tussen zes en 10 avonds sí, komen ze bij elkaar. Eh, compartiendo tabaco, ahora están repartiendo. Uno que ha una mezcla en Unidos, pues la trae, comparte con los demás. Oh, een van de leden heeft een, een, een, nieuwe, een nieuwe mix uit de Verenigde Staten meegenomen en die wordt geprobeerd. Cuando alguien trae una cosa de fuera, oye, prueba esto. Y, y, y, nee, y lo con los demás. Nee, eh? ja, Als iemand op, op reis is geweest, zoals in dit geval een van de leden. In de Verenigde Staten. Dan komt hij terug met een, met een speciale mix die hij daar gekocht heeft. en die wordt dan hier uh, gezamenlijk uitgeprobeerd. Een, een kleine ruimte met een, uh, met een barretje, houten barretje. Het lijkt op een bruin café. Die prachtige oude pand in, uh, in de binnenstad van Barcelona Dat bestaat uit heel veel verschillende ruimtes. Een, uh, een, een zaal, een wat grotere zaal met een podium. En we zitten nu in, in een kleinere huiskamerachtige. Ruimte met een bar, en, ja, allemaal in Britse stijl opgetrokken. In een uh, Oda en Sherlock Holmes, De Stilo britannico. Zeg, en Gosse eh, Maria, eh, de voorzitter van, eh, van deze pijphokersclub. José Maria, als ik hier zo eh, rondkijk, dan... Eh, nou ja, de leeftijd varieert, maar... De meesters zijn toch wel uh, flink boven de 40 denk ik. En media is is een uh, poco Een nou, poco alta. De gemiddelde leeftijd van de van de leden. Dat leg ik. Dat explico, te, te explico de raison. Uh, normalmente uh, para fumer en pipa je necesita mucho tiempo. En dus een pijp te kunnen roken zegt op zo'n moet je tijd hebben, moet je de tijd nemen. Correct. En en jonge mensen die doen dat niet. Nou, er zijn er steeds meer mensen bijgekomen. Hè? We zijn al intussen al met z'n 15 uur. Het is tien over negen. Om tien uur dan uh, gaat de Pipa Club open. De bar voor het uh, algemeen publiek, dan uh, mag er niet meer gerookt worden. Ik ga even vragen of de leden van de pijperokers Club hier zich ook uh, vervolgd voelen door de wet. Wat betekent uh, pijproken voor u? Ver, voor mij een Pipa is. Uno de los más grandes que Een van de grootste genoegens die er bestaan. Ik denk dat fumar en pipa is een ja, ik, ik vergelijk het met het drinken van een goede wijn. de matices die hij Het is niet te beschrijven. het is heel moeilijk om, uh, om uit te leggen. Maar uh, zijn gezicht straalt, dus uh, nou, het is kennelijk wel een, een heel Sterk gevoel. Sinds twee jaar mag je in Spanje niet meer roken in openbare ruimtes. Wat vindt u ervan? me parece una privación de la libertad personal. Het lijkt hem een ontzegging van persoonlijke vrijheden. Hier, a más a más, hemos tenido un cambio de leyes recientemente. Ahora es en todas partes prohibido. Bij de wet van 2005 mocht de eigenaar van het café nog beslissen wat er gebeurde in zijn bar. Maar tegenwoordig niet meer. U voelt zich vervolgd als pijproker. Ja, ik heb het gevoel dat mijn vrijheid wordt afgenomen. Heel duidelijk, moet ik klaar doen. o en mi casa o club. Ik kan alleen maar thuis of in deze club roken en uh, bijna niet eens op straat. U hoorde een bijdrage van Lex Schietman. en volgende week gaat Metropolis Radio over een wereldwijde bron van ergernis en vermaak: het openbaar vervoer. In Groningen is het jaarlijkse Eurosonic Noorderslag Festival begonnen. Uh, gisteravond is dat, gisteren is dat begonnen, de 27e. Doel van het festival is het versterken en promoten van de Europese en Nederlandse popmuziek. CD-verkoop is weer verder ingestort. Waar kunnen de Nederlandse bandjes nog geld mee verdienen? Internet. Streaming. Ingmar Givjoen, popjournalist bij 3 voor 12, is op het festival. Goedemiddag, Ingmar. Goedemiddag. Voor we verder praten, eerst even dit. You keep on Nou, dit is de band Mos en die maakt volgens velen, velen die in de know zijn... een grote kans op de popprijs die zaterdag uitgereikt wordt. Uh, Ingmar, jij bent al gearriveerd in Groningen. Je hebt al optredens gezien. Welk optreden ja. viel jou nou speciaal op? Nou, de woensdag is, uh, is echt een opstartdag. Hè. Die wordt wel steeds ruimer ingekleed. Maar er mm -hmm. uh, ja, deden toch wel een stuk of, uh, of acht tot tien zalen mee. En de grootste ster was eigenlijk uh, Jake Burke. Dat is pas een, uh, een 18-jarige jongen uit, uh, uit Nottingham, Engeland... En uh, ja, dat is, dat is een beetje een nieuwe volkheelt uh, aan het worden. Ja. En uh, dat, dat was de grootste naam. Daar kwamen de meeste mensen op af in Huizen Maas, aan de vismarkt. Maar het was niet zijn beste optreden ooit, hoor. Oh. Nee? Dat viel nee, een beetje we, tegen. Hij, hij, hij maakt een beetje een vermoeide, lusteloze indruk. Weet je, dat ja. aan het begin van een festival. Dat klopt, ja. Jeetje. Hij Jeetje. moet vanavond weer, dus... Uh... Ja. Ja. Ja. Is die, uh, maakt hij geen of is die popprijs, of is hij alleen, Nederland... nee, alleen voor Nederlandse acts, hè? Dat klopt, die is alleen voor Nederlandse ja. bands. Ja, ik vraag me ook af of, of Mossom gaat winnen, maar dat zou, het zou een hele mooie keuze zijn. Waarom zou het mooi zijn? Omdat en, jij omdat het mooi vindt? Of? Ja, absoluut. En ik vind dat ze een aantal hele goede albums uh, gemaakt hebben. En een uh, band die zich uh, goed heeft ontwikkeld. Vol, uh, de laatste twee albums zijn echt uh, hele bijzondere albums. En, uh, maar ik verwacht het eigenlijk niet. Ze zijn uh, volgens mij ook niet geprogrammeerd op, uh, op Noorderslag. En uh, ja, dat hoeft niet per se, maar dat zou ik dan wel logisch gevonden hebben. Dus ik verwacht eigenlijk niet dat zij hem gaan winnen. Hm, Oké, okay. nou, Eurosonic gaat speciaal over de Europese popmuziek... en Noorderslag over de Nederlandse popmuziek. Mm -hmm. uh, de exportcijfers van Nederland pop, die worden tijdens het festival bekendgemaakt. Het festival is eigenlijk iets dubbels, Het is een uh, popfestival, uh, maar het is ook een soort van beurs. Conferentie. Er zit een conferentie ja. aan vast, maar het is ook een, een soort beurs... om de verkoop te stimuleren hè, van de Nederlandse popmuziek. Wat verwacht jij van die exportcijfers? Die stijgen elk jaar, hè? Um, nou ja, zeker. Dat, uh, dat zijn juichende berichten voor de exportcijfers. Die zijn uh, zeker te, te nuanceren, maar die worden zaterdag bekendgemaakt. Um, uh, ja, zoals elk jaar uh, zijn, zijn het vrijjugende berichten. Maar die zijn voor een heel groot gedeelte toe te schrijven op het uh, konto van dancemuziek. En uh, vooral uh, producers. En, uh, nou, je, je hebt natuurlijk Tiesto en Armin van Buren al jaren. Ja. Die schrijven de beste cijfers. En er zijn nu wat nieuwere producers bijgekomen. Althans mm -hmm. nieuwere vanuit het buitenland bekijken, zoals Afro Jack en DJ Chucky. En uh, ja, die, die zorgen wel voor de uh, voor de beste cijfers. Daarnaast heb je nog André Rieum, maar voordat we. Voordat we bij de eerste uh, niet-dance-act en niet-André uh, Rieu-act terechtkomen... dan uh, zit je wel op uh, ja, nou, dus nummertje 19 of zo. Die bands, ja, ja. Die, die, de Nederlandse bands ook, die daar op Noorderslag zijn... dat zijn niet degenen die, die het uh, qua export zo goed doen. Die überhaupt misschien het niet zo makkelijk hebben... om uh, op al die podia en dergelijke terecht te komen. Er staan uh, een aantal op uh, Noorderslag uh, die uh, een beetje de uitzondering erop zijn. Dus als uh, Blautsum, die begint het nu heel erg goed te doen... Uh, en uh, ja, die speelt ook op showcase-festivals in Amerika... En uh, die, die zouden nog wel eens wat breider opgepikt uh, kunnen worden. Dat zou een outsider zelfs voor de popprijs kunnen zijn. Hoewel volgend jaar misschien, uh, misschien logischer is. Uh, en je hebt een aantal hip-hop hip-hopacties die het heel goed doen in België. Zoals uh, de jeugd van tegenwoordig. Maar het is wel een Nederlands taalgebied natuurlijk. Ja. Die wonnen vorig Kijntje jaar. Papi ook uit Groningen. Ja. Die doet het ook heel goed in, uh, ja. in België. En inderdaad, die jeugd van vorig jaar. Ja. Ja. Hey, de, uh, wat is de economische situatie in de Nederlandse popwereld? En met andere woorden, waar verdiende Ben zijn geld mee? De economische situatie is, uh, is vrij, uh, vrij heftig, zeg maar. Uh, als je kijkt naar organisatoren... als slecht kijkt naar is Nee, slecht. De afgelopen jaren hebben veel, uh, er zijn veel sponsoren weggevallen. dus Er zijn redelijk wat uh, nieuwe festivals over de kop gegaan. Uh, festivals die een beetje op de pof leest, of het toch allemaal niet zo goed geregeld hadden. Die, uh, ja, die worden er nu uitgefilterd. Uh, subsidies lopen terug. Dus een aantal popzalen hebben het moeilijk. In, in Groningen bijvoorbeeld ook Simplon. Uh, ja... Dat is dat is vrij pittig. Voor mensen uh, dan kom je meer op het algemene verhaal natuurlijk, dat de cd verkoop al een tijdje teruglopen. Ja, mensen uh, ja, uh, zullen het dan uh, onder andere van optreden moeten hebben, slimme acties. En uh, ja, als je ja, eerlijk okay, bent, dan slimme... ga je het eigenlijk niet daarmee uh, niet uh, verdienen met. Wat zijn uh, slimme acties? Nou, slimme acties uh, zijn eigenlijk meer lange termijn uh, uh, effecten dan. Dan zet je jezelf uh, bijvoorbeeld in de markt door een, uh, door een bepaalde stunt te bedenken, door iets weg te geven, door je ergens aan te verbinden, uh, noem het maar op, door uh, nummers te lekken. Het is eigenlijk veel ja, belangrijker. Uh, nou, het is eigenlijk ja, dat, dat je vast een preview geeft, dat je vast uh, een nummer laat, uh, laat vallen ergens. En, uh, Dit ja, dat het dan klinkt zo klikken. grappig, want het is alsof je je maakt ook überhaupt geen muziek om het geheim te houden. Het <laughs> <Toen laughs> laten lekken klinkt zo gek. Nou, voor, be voor beginnende acties is dat er natuurlijk helemaal niet uh, in wraken. Het is gewoon een kwestie van uh, op het internet zetten. Zorgen dat het zo best mogelijk verspreid wordt. Als ja. je wat bekender bent, dan kan je vast een, uh, een nummer laten hmm. lekken. Dat gebeurt meestal expres, dus lek is een uh, bedenkelijke term. Hey, over ja. internet uh, gesproken. Uh, internet bereikt uh, de duivel in zijn moer, iedereen dus. Hm. Uh, uh, valt daar geen geld uh, te verdienen voor die bands? Nou, er is wel enige kans uh, dat er uh, geld te verdienen is. Uh, Hoe gaat Steam, dat dan? Nou, streamingmodellen zijn enorm in opkomst. Wat is dat? Moet je even uitleggen. Ja, nou, uh, er zijn een aantal diensten die, uh, die dat aanbieden. Spotify is uh, waarschijnlijk de meest uh, bekende. Uh, je, kan, ja, je kan het eigenlijk vergelijken bijna met, uh, met, met YouTube waar een filmpje op loopt. Ja. Alleen dan, uh, ja, dan heb je een soort uh, een, een scherm... En ja, Het is net iTunes. Uh, is, dat, is dat een goede vergelijking? Ja, ja dat, dat is wel bekend, Maar bekend. Ja. Ja, iTunes, ja, ja, iTunes ja. maar ook voor Spotify... moet je als muzikant dus in elk geval zelf wat betalen... om jouw muziek daarop te hebben, om nee, op te krijgen? Nee, dat, of kan dat ook gratis? Dan hoef je, in principe hoef je daar niks voor te betalen om op Spotify te komen. Spotify is eigenlijk gewoon een, een hele grote online muziekcatalogus. En uh, er zijn miljoenen tracks op. En uh, dat betekent wel dat de onbekendere bands meestal niet op Spotify staan... maar echt alle bekende werk wel, dus bijna alles van Jimi Hendrix bijvoorbeeld. En mm -hmm. uh, de Stones is wel op Spotify te vinden. En uh, uh, gebruikers die moeten betalen per maand, vijf ja. tot tien uh, dollar, om dat uh, te kunnen luisteren zonder reclame. En daar wordt dan weer per stream, dus per keer dat iemand zo'n nummer van je afspreekt, speelt, wordt er iets uitgekeerd aan, uh, aan de artiest. Dat is echt momenteel. Zo schaamt ze de de businessmodellen nog niet sterk genoeg. Is dat zo gering? Um, ja, dat, dat het uh, voor beginnende bands nog niks, uh, niks oplevert uh, Maar uh, voor de wat grotere begint het, wel, uh, begint het wel langzaam uh, een beetje aan te tonen. Uh, een, een band met een grote naam, hoeveel krijgt, uh, krijgt zo'n band per keer... dat iemand luistert via Spotify? Nou, ik weet het niet precies uit mijn hoofd... maar je moet wel echt denken dat het dan gaat om 0,00... 1 cent, Niet in die categorie. Dus het ja, moet Spotify wel echt heel die... vaak afgespeeld worden, wil het gaan, wil het gaan lopen. Dus Spotify, de aanbieder, die verdient weer het meeste geld mee. Net als vroeger de situatie met de platenmaatschappijen... Uh, die de bens uitknijpen. Nou, dat, dat, dat, dat, dat klopt niet helemaal. Eigenlijk is Spotify amper winstgevend, waarschijnlijk niet. Want de labels zijn nog steeds eigenlijk hebben wel een beetje de macht in de handen. Dus je moet, als, als je ja. zo'n dienst als Spotify wil beginnen... dan moet je met al die major labels moet je contracten afsluiten. Anders heb je die, kan je die muziek natuurlijk niet aanbieden... van Bruce Springsteen, The Cure... Rolling Stones, noem het maar op. Okay. En, uh, en, dus en dat, dat kost een hele hoop geld. Die platenlabels hebben nog zo'n zo grote. Zo'n hele grote Universal bijvoorbeeld. Ja. Waarom zou die dat eigenlijk via Spotify doen? Waarom gaan die zelf niet met zoiets beginnen? Nou, dat, dat kan natuurlijk ook. En er zijn ook, er zijn ook er zijn ook ja. uh, concurrenten. Maar ja, Spotify heeft gewoon een hele goede verspreiding, uh, ook in Amerika en zo. En het uh, garandeert wel dat er, dat er heel veel mensen naar kunnen luisteren. Het is ook een beetje een, uh, een promomiddel natuurlijk. Hè, dat mensen naar je, naar je muziek uh, uh -huh. kunnen luisteren en dan naar je shows komen. En misschien fan worden en merchandise kopen en noem het maar op. Maar nou nog even iets. Je zei, uh, je kan dus natuurlijk via het internet... je kan op Spotify, op iTunes zien te komen... en. Maar dat, dat is nog niet zo makkelijk... of althans niet iedereen weet je daar dan misschien te vinden. En dan zei je ook net, die festivals waren heel belangrijk. Dat was echt het podium, maar de festivals hebben het ook zo moeilijk. Dat wordt ook steeds duurder. Wat voor, nogmaals, dat was de eerste vraag van Ger... Ja. Waar verdien je je rode cent als band die nog nee, niet tot de wereldtop behoort? Ik denk dat je niet zoveel verdient als band die niet tot de wereldtop behoort. En dat je het dat je daar ook niet voor moet doen. Nee. Dat je moet hopen dat je kan doorgroeien en dat je dan wat kan gaan verdienen. Want met, met optreden verdien je gewoon niet veel geld. En zeker niet als je niet bekend bent. Uh, ja, ook hier op Eurosonic Noordenslag... Ik weet het niet precies, maar je krijgt geen uh, honderden euro's om hier te spelen. In veel gevallen zal het, uh, zal het zelfs niks uh, opleveren. Dus, dus je moet het echt doen om uh, bekendheid uh, en ervaring te ja, vergaren. Dus financieel is er eigenlijk met de jaren 60 niks veranderd, want we verdienen dus ook geen rode cent. Ja. Maar wat we wel gehoord hebben, is dat de kwaliteit van de popmuziek door die nieuwe media enorm toegenomen is. Zowel qua compositie, qua tekst, qua harmonieën, et cetera. Virtuositeit op het instrument. Is dat zo? Ben jij dat eens? Nou, ik ben het er in ieder geval mee eens dat uh, uh, nou er. De, er de, lijkt veel meer muziek te zijn. Er is veel muziek, er wordt veel meer gemaakt. Het komt ook makkelijker tot ons door, door internet en door uh, software. Uh, is, het, is het veel makkelijker geworden om zelf. gewoon thuis uh, als zolderkamer producer. al een redelijk goed uh, bijvoorbeeld hip-hop of dance album in elkaar te draaien. En dat was vroeger onmogelijk zonder een studio. En daarmee is de gemiddelde kwaliteit van producties enorm omhoog gegaan. Of dus dat ook voor instrumentbeheersing geldt, dat uh, durf ik niet zo goed te zeggen. Oké. Okay. Goed, Ingmar Gripjoen van 3 voor 12. Onder andere ons eigen 3 voor 12. Hartelijk bedankt. Heel veel plezier daar nog in Groningen Graag op neem. Noorderslag. En Villa VPRO is zometeen weer bij u terug... hier op Radio 1 na nieuws, weer en verkeer. We hebben en, bezoek van de staatssecretaris hier. We hebben bezoek van de staatssecretaris. Culture. Ik weet niet of de staatssecretaris... Gaat het over de om, wie, wie weet schuift die even aan. We hebben namelijk een politiek panel. Onze eigen politieke vraag. Een uurtje met in elk geval parlementaire pers. Met de voorzitter van de jonge socialisten. En de politiek staat nooit stil. Dus nieuws genoeg om te bespreken tot zo meteen. 12 januari 2010. Haiti wordt getroffen door een zware aardbeving. De eerste images van Haiti bevestigen de wereld's worst fears. Meer dan 100.000 mensen komen om.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 Vanavond in Meldpunt de resultaten van een onderzoek naar de koopkracht van gepensioneerden. Beperkte vergoedingen van de zorgkosten en kortingen op de pensioenen hakken er flink in bij deze groep. Oudere bonden pikken het niet meer en kondigen acties aan. Vanavond om vijf voor half acht in Meldpunt bij Max op Nederland 2.